Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 3 uur. Ho, ho. Jan van der Putten met het NOS Journaal. De vier terreurverdachten die zaterdag werden aangehouden in Rotterdam... blijven in elk geval tot na, oud en nieuw vastzitten. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Ook een vijfde verdachte, die later op de dag werd aangehouden in Mainz... in Duitsland, blijft in hechtenis. De man is in Duitsland verhoord door de Nederlandse recherche... meldt persbureau DPA. Over een eventuele uitlevering is niets bekend. Er is verder ook niets bekendgemaakt over de plannen die die mannen hadden. De verdachten zijn tussen de 20 en 30 en hebben een niet-westerse achtergrond. De twee Belgische kernreactoren, die al een tijdje stil lagen wegens technische problemen... worden morgen weer opgestart. Het gaat om doel 4 en Tianj 3. En daarmee leveren vier van de zeven reactoren in België weer stroom. De reparaties in Tianjin zijn nog niet helemaal afgerond, maar de Belgische nucleaire waakhond vindt de situatie veilig genoeg om de reactor weer te starten. Het internationaal strafhof in Den Haag gaat de Afrikaanse militieleider Gaisona berechten voor oorlogsmisdaden. Gaisona was in de Centraal-Afrikaanse Republiek een kopstuk van een christelijke militie die zich schuldig maakte aan geweld tegen moslims. en werd begin deze maand opgepakt in Frankrijk en dat land levert hem nu uit. Voor het eerst in zeven jaar sluit de AIX-index het jaar af met verlies. De Amsterdamse beurs eindigde op 487,88 punten... een verlies van 10,4 ten opzichte van de eindstand van vorig jaar. In, juni werd er nog, in juli werd er nog een top bereikt, maar daarna begon de afdaling. In oktober werd de slotstand van 2017 gepasseerd... en deze maand dook de AIX onder de 500 punten... De Chinese beurs zag nog meer A-waarde verdampen. Die verloor dit jaar een kwart van de waarde. 2,3 biljoen dollar. Het weer bewolkt op de meeste plaatsen droog. Het is een graad of 10 tijdens de jaarwisseling blijft het bewolkt... en kan er wat motregen vallen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files. U heeft een bril nodig...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 En je kunt geen vuurwerk meer zien. Vuurwerk, wees er voorzichtig mee. ZFM. Oh ho, ho, ho. Dit is Kerst met ZFM. Met Men Nu De herhaling van Zandvoort op zaterdag. Blah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 Disco Klassieker op de maandagmiddag en uiteraard de zaterdagmiddag bij CFM. Joh, de Jimmy Born en Dance Across the Floor. Ja, we gaan richting de zomer van het verleden jaar. we zijn aangekomen in de maand juni 2018 met ons jaaroverzicht. De Zandvoort Marketing heeft een jaar na het begin van een nieuwe naam, de Nationale City Marketing Award 2018, gewonnen.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 Of de Windows Store en kijk even onder ZFM Zandvoort. En je blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Cardi B en Bruno Mars. Nu. Porsche, boy, my up and my Cardi B can't tell me nothing, up and the game. The Bruno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 I can find Is the love That I've found Ever since you've been around You've always put me at the top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 Het Watertorenproject bleef de gemoederen bezighouden. Tijdens de radioprogramma Goedemorgen Zandvoort van de ZFM ontstond ruzie tussen wethouder Berendsen en architect Draaisma over een geheim opgenomen gesprek. Joop Berendsen was sowieso hot, want de burgemeester riep de raad terug van de zomerreces vanwege een portefeuillewisseling betreffende wethouder Berendsen. Die mocht niet langer het Watertorenproject be begeleiden wegens vermeende belang ver belangenverstrengeling.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 to believe They put so much faith in people ...en jullie je allemaal fijne dagen... En...